Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt Simpel super, super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar 2,50 euro. Bestel snel op simpel.nl. Radio Veronica. Met het nieuws. Het is 5 uur. Goedemiddag, ik ben Sietse Roskam. Een groot deel van de Amerikaanse importheffingen kunnen niet doorgaan. President Trump kan ermee tegen allerlei landen, ook Europese. Maar ze gaan in tegen de grondwet, zegt het Amerikaanse Hoge Rechtshof. Trump gebruikt een noodwet die daar niet voor is bedoeld. Volgens aanstaande premier Jetten is er de komende maanden nog tijd... om de impact van de kabinetsplannen aan te passen. Vandaag bleek uit berekeningen dat we er minder hard op vooruit gaan dan eerder gedacht. Vooral mensen met lagere inkomens gaan dat merken. Daarom zijn oppositiepartijen kritisch. Medewerkers van universitaire ziekenhuizen gaan actie voeren. Ze willen een betere CO en gaan als protest zondagsdiensten draaien. Dan worden er geen geplande operaties uitgevoerd... maar gaat spoedeisende zorg wel gewoon door. En schaatser Femke Kok heeft op de winterspelen in Italië... haar eerste internationale 1500 meter gereden. Ze won al goud en zilver. Komt daar nog een medaille bij? Dat is de vraag. Arme even los. Laatste meters op deze 1500 meter. Zij moet de tijd neerzetten. Femke Kok... Op deze 500 meter na 1,54,79. Nee, nee, nee. Dit is niet wat ze had gehoopt. Ja, dat was net te horen bij de NOS. Inmiddels staat Kok nog op de eerste plek. Maar de andere topschaatsers komen nog in actie. Ja, je weet nooit, hè. Misschien rijden ze wel. En, uh, ja, ja. We vallen ze of uh, weet ik veel wat er kan gebeuren. Ja, of uh, je wordt het ijs na de dwel een stuk langzamer. Dat kan. Dat kan. Dat ja. kan. Dat kan. Dat ja. ja. Het weer dan regen. Vooral en vooral aan zee waait het flink. Het komt het amper af. 6 graden wordt het. Morgen vaker droog, soms wat zon. En rond 10 graden zondag regen en 12 graden. Keer. Goedemiddag, 100 kilometer in totaal aan files. Dit zijn ze, even de top 3 vanaf 18 minuten. De A12, voor arnhem oberhausen tussen Oud-Dijk en Duitsland. 20 minuten door een grenscontrole. En de A37, knop het Holsloot Meppen tussen Zwarte Meer en Duitsland. 18 minuten over 2 kilometer. A58, Eindhoven-Tilburg tussen Westen gestel is de verdraging, 20 minuten over 4 kilometer. Short tracks komen eraan. Heb je nog een kort plaatje wat je kent? Onder de 3 minuten moeten ze zijn, het komende uur. Dan gaan we...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 heerlijk pap, deze pagetti pomodoro. Ja, met gegrilde courgette. Mmm, Toen me denken aan die vakantie in Italië. Op dat pleintje, bij dat knusserige oranje onder de warme zon. Met die ober. Oh. Nee, niet die ober. Zullen we deze zomer weer?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 Stay yep, on the boss man. We van in dit uur Short Tracks. omdat uh, dat, uh, ja, dat vanavond... klinkt Short Tracks. Dat doen wij ook. Wout en Frank heten Hitster. Short Track editie van Hitster. Dat zijn inderdaad plaatjes onder de drie minuten. Of zelfs nog veel korter. En uh, we hadden een aantal fragmenten laten horen. We spelen dit spel nu met René uit Nieuwe Tongen. hi René. Goedemiddag. Goedemiddag. En uh, longt het weekend. Je loopt volgens mij nu het pand uit, toch? Ja, ik heb net het uh, pand verlaten. Dus 9 to 5 is wel heel toevallig. Uh, ik uh, <lacht> ja, ben net gestopt om vijf. <lacht> ja, nou ja. 9 to 5 is uh, volgens mij de laatste... Ik was gestopt, gestopt met werken. Dat, net werken uh, ja. Want jij bent schadebehandelaar. Volgens mij stopt zo'n man nooit met werken. Nee, je kan uh, zoveel schades behandelen als dat je wil. Maar ja, goed, uh, zeker met uh, recente gladdigheid uh, komt nog alles een, uh, een ja. autoschade op je bureau. Ja, nou, jij bent ook wel een keer uitbehandeld. Hè? Dat kan maandag ook weer gewoon verder. Dat, uh, ja, hoor, ja hoor, okay. dat blik is geduldig. <laughs> Mooie uitspraak. Uh, jij hoorde de drie fragmenten. Uh, onder andere Great Balls of Fire, All the Things, en We Will Rock You. Ik zou zeggen, joh, zet ze even op de goede volgorde. Dan krijg jij het spel Hitster. Ik dacht aan 1, 3, 2. 1, 3, 2. Laten we eens even bij de allereerste beginnen. Nummer 1. You broke my wheel. But what of free. And the goodness, grace is great ball of Jerry Lee Lewis inderdaad. Hij uh, komt, tenminste de plaat komt uit 1961. Dus dat uh, gaat de goede kant op al. Nummer 3. Yeah. Queen, zeg jij, met uh, we will rock you. Je hoort er achteraan. We will, ...komt uit 1977. Dat is uh, de short track editie van Hister. Dan uh, hebben we twee nog over, uh, beste René. Ja, ja. even kijken dan. Nummer 2. Oh. Op het randje van het millennium zal deze inderdaad. Link 182. All the small things. Kom uit 1999. Oh, ja. Gelukkig. Ja, was je ook niet bang voor. Je klinkt heel relaxed en zelfverzekerd. Uh, ja, ik denk dat jij vanavond wel uh, met een goed verhaal thuis komt. Ja, zeker, zeker, zeker. Ik uh, vind het hartstikke leuk om een keertje mee te mogen doen. Ja, je, je hoort, ik hoort het... het graag. Oh ja, je, je hoort het heel vaak. Je denkt, nou, wanneer ben ik eens aan de beurt? Nou, dus bij deze is dat ook afgevinkt. Ja, nee, bij deze. Weer een uh, ja. streep door de agenda. Ja. Nog, nog een stukje leger. Zoals een schadebehandelaar procesmatig erin blijft zitten ook, hè? Ja, zeker. Stapje voor je weer een vinkje. En klaar. Mooi, Helemaal. door naar de volgende. Nou, uh, Malik, we gaan we draaien van, uh, van deze drie platen. Ik hoop zo dat je worden in die zit, Maar dat, dat terzijde. <laughs> ja, dat is de, de, de meeste recente. Laten we die maar gewoon lekker ja, draaien. ik vind die wel heel lekker voor de geweldig. Um, Coenrand van Laarhoven, Ilona Meijerink en Bas van der Meulen, Chantal Verbeek... Zij krijgen ook het spel hitte toegestuurd. Mag ik jou een ontzettend fijn weekend wensen? Dankjewel, hetzelfde. op vakantie maar uh, Nick die kan ook gewoon short trackjes draaien hoor geen enkel probleem Radio Veronica de beste muziek aller tijden met Veronica dat kan niet beter Veronica Easy shade of winter from the Bengals. Thank you, man. De Bengals worden hier met Hazy Shadow of Winter. We zitten natuurlijk in de winterspelen. En we zijn aan het short tracker, Dus ja, dat kan er niet, uh, niet mis zijn natuurlijk. Dankjewel voor je aanvraag. Roy die of uh, Ray die kwam daarbij. Een short track die heel vaak werd aangebracht van de week al is deze van Janis Joplin. Ja, hij is helemaal a cappella. Je kent het liedje vast en zeker. Ooit nog gecoverd door Teaspoon. Maar dit is dat origineel van 1 minuut 45 als short track bij Veronica. I like to do a song of great social and political import. It goes like this. Oh Lord, won't you buy me!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 Won't you buy me a Mercedes-Benz? My friends all drive Porsches. I must make amens. Worked hard all my lifetime. No help from my friends. So, oh lord, won't you buy me a Mercedes-Benz? Jean-Paul, kom met deze suggestie van Janis Dublin. Ja. That's it. <laughs> ja, niet verlaten. later. Ja, inderdaad. Shorttracking, dat doen we vandaag. Dat betekent dat we wel lekker veel muziek kunnen draaien... terwijl er veel verschillende titels. We gaan nu naar Koen Keizer uit Dinteloord. Koen, een hele goede middag. Uh, goedemiddag. Goedemiddag. Jij hebt ook een, een shorttrack voor ons? Uh, ja, kijk, als je dan een shorttrack? doet... dan moet ik natuurlijk gelijk aan een liedje van twee minuten denken. Ja. De song Toe van Blur. Ja, die hebben dat inderdaad als single exact op twee minuten weten te houden. Dus ik denk dat we ja. hem dan nou gewoon maar even moeten gaan draaien, vind je ook niet? No, see you drink? Styler inderdaad. netjes 2 minuut 51. Hiervan de Jong kwam erbij. En Martin Geving kwam met deze. I'm on fire van Bruce Springsteen. Veronica. Veronica. Maak van Radio Veronica de nummer 1 preset in je autoradio. Hoi, hoi. Kom maar door. Hey little girl, is your daddy home? Did he go and leave you all alone? I got a bad desire. Oh.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 Little girl is your daddy home. Maar uh, toen uh, was dat een beetje slang uit de jaren, uh, jaren tachtig. Dat, uh, dat was meer zo van, een je vent thuis? Ja. Dat wordt daarmee bedoeld eigenlijk. Ja. Dus uh, maar, als je dat nu zo letterlijk denkt, dan, uh, dan zou alles gekenteld kunnen worden. Om ze zo maar te zeggen, muziek... -cubber. Tegenwoordig zeggen van Rosseman ook weer daddy tegen elkaar, hè? Ja. Ziet Trump en Rutte. Ja. ja, ik wou net zeggen. Die <laughs> uncancelen de hele zooi weer. Maar dan heb je dat wel? Nou, goed. Uh, we dan verder met de Short Tracks. Kom maar door in de F-radio Veronica. Onder andere Softcel is aangevraagd meteen te lopen. Zie zelf de Spice Girls binnenkomen met de Short Tracks. Dus... Nou, ik denk dat we daar wel aan toe gaan komen zo meteen. Eerst het laatste nieuws. Wat gaan we horen zo ziet? Ja, over Trump gesproken. Hij is boos op een Amerikaanse rechter. En, even geen soort, maar maar lange baanschaatsen... wint Femke Kok opnieuw een medaille. Ja, we kunnen Rob Stenner straks nog even naar zes aankijken... of hij de langste platen ooit wil gaan draaien. Wat er ook gebeurt, informeer anderen bij een NL-alert. Dus ook als je weet dat je buurman net een wilde avond met zijn date heeft... en zijn muziek op tien heeft staan...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 6. Dit is Veronica met de actuele verkeersinformatie. Op dit moment nog een lengte van 76 kilometer in totaal. We pakken de file tot drie er even bij van dit moment. A1 Amersfoort richting Apeldoorn tussen Hoevelaak en Barneveld. 18 minuten over 5 kilometer. A37 knoppend Holsloot richting Meppe Duitsland. Tussen Meer en Duitsland 17 minuten en deze op een N-weg. En 224 Seist de Klomp voor Veenendaal. Geen idee wat daar de weekend aan de hand is, maar uh, het is nu wel aansluiten. 15 minuten vertraging daar. De hoofdpunten van het nieuws die krijg je van Siets Oskan. een hele goede middag. Goedemiddag, de Amerikaanse president Trump is woedend omdat het Hoge Rechtshof zijn importheffingen blokkeert. Ze mogen niet doorgaan omdat Trump er een verkeerde wet voor gebruikte. Hij noemt die uitspraak een schande. Schaatster Femke Kok denkt dat haar tijd op de 1500 meter niet genoeg is... voor weer een medaille in Milaan op de winterspelen... waar ze al eerder goud en zilver won. Het was niet makkelijk, zei Kok bij de NOS. Ik merkte gewoon dat ik er meteen echt voor moest werken. De afgelopen twee keren dan kwam mijn snelheid heel makkelijk... en kon ik echt blijven bewegen. En nu was ik gewoon echt helemaal klaar naar 700 meter. Alleen... Ja, je ziet gewoon dat iedereen op een hoop gaat. Ja, iedereen heeft het dus zwaar, ziet Kok... die met nog een paar ritten te gaan op plek 2 staat. Ah, toch, toch podium. Voorlopig wel, maar er zijn eigenlijk er, er zijn er nog een paar toppers... die er nu nog gaan komen. Zo ja, Macedonië moet nog komen. Ja. <laughs> en Caroline van der Plas verstopt als partijleider van de BBB. Henk Vermeer, met wie ze de partij oprichten, neemt het over. Van der Plas blijft wel Kamerlid weer dan op steeds meer plekken regen. Vannacht komt het amper af. Morgen soms nog wat regen, ook als op zon. En rond 10 graden zondag meer regen en nog iets zachter. Ja, ja ik weet wat Caroline wel uh, gaat doen hoor. Dus, uh... Zometeen even naar buiten uh, even een klein sigaretje roken. <tie> hebben... Niek van der Bruggen. Aan het short track, uh, platen die uh, het liefst onder de 2,5 minuut zitten. Dat uh, is de lat die we daar ongeveer leggen. En uh, deze komt binnen van Sabine. En je wil nog iets zeggen? Doe iedereen ook? iedereen een goed weekend. Ja, we hebben een het cel We zijn een short tracker. En de Spice Girl. 2 minuut 48 uur 10, minuten. dus dat uh, is zo verwerkt, dat rondje. Kan erbij ook. Dus uh, dat is mooi. We gaan nu naar Ibele uit Middelburg. Ibele een hele goede middag. Hoi. Ja, goedemiddag. Goedemiddag. Jij zit schaatsen te kijken met Radio Veronica op de achtergrond. Dat is een mooi decor. Absoluut. Ja. Ja. ja, we hebben Siets, Dus die, als, die, als er iets gebeurt, seats, die praat je wel bij. Dat, uh, ja, zeker. Ja, als je er een onderbouwing bij nodig hebt, uh, je kwam met een hele leuke suggestie, Ibele. Ja, hit the road check van uh, Ray Charles. Ray Charles. Dat wow. is, is zeker een short track. Dat hè? is zeker een short track. Gaan ga ook helemaal draaien, dus dan laten we hem ook even heel. Dan wens ik jou een hele fijne avond en een vast een goed weekend. En dank voor je aanvraag. Hartstikke fijn, jongens. Hetzelfde. Dan hebben we het niet over de artiest, maar over de platen. V54. Mm, oh. Terwijl ze zelf 1,54 is. Dat is dan ook wel weer mooi, natuurlijk. Um, Peter vroeg deze aan. Ja, de leider staat hier in rood gloeiend. Nelina uit Pijnakker, een hele goede middag nog steeds. Jij staat uh, te lossen. En dan is het eindelijk weekend, zeg jij? Ja, klopt, eindelijk. Oh, waarom moet je wachten Lekker. dan nu? Wie sta je te wachten eigenlijk? Ja, tot mijn dok vrij is. Je dok? Ja, ik kan aandokken en ik kennen mijn spullen Staat er iemand anders te dokken nu? Ja, precies, die wil ook weekend. Hallo, schiet eens even op, dat dat dokken. De Lieder in de loop naar huis, ja. Echt, hè? Hopelijk het Nou, bijna is het weekend voor jou. En welke wilde jij horen als Short Track? Want dat is wel een hele leuke. Return to Sender van Elvis Presley Return to Sender.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 Twee minuten. Return, the sender. Nelina uit Pijnakker vroeg hem aan. En uh, heel veel Spreft Return, De Sender, ja. is een short track officieel. Deze trouwens ook. En die komt van Richard uit Rotterdam. Your attention, please. All passengers for flight 643. Destination Magic Music. Immediate boarding at gate number 7. Die, uh, ja, dan gebeurt het altijd. Het liefst op donderdagavond en op zondagavond, geloof ik altijd. Chesto, netjes onder de drie minuten. Flight 643. En we kunnen nu even afkoelen met 2,5 minuut board Barley. Als short track. One. De hand zeg. We hebben een gouden medaille erbij. Nou zeg, ja. ongelooflijk lekker zeg. Ja. Het is uh, Antoinette Rijpma de Jong die het goud pakt op de 1500 meter schaatsen op de winter spelen. Nou dat vind ik uh, ja. een mooie afsluiter tijdens het short tracker. <laughs> Dankjewel voor het meedenken vanavond zometeen uh, Rolf Stennis, Dennis, Dennis Hoevee. Ze komen eraan met de PUB 40. Het jaar 1979 wordt op een nieuwe manier ingedeeld. Dus dat is mooi. Maar goud, jongen, ja, vanavond ook nog short track. Hè? Ja. Dus we hebben er nog eentje te gaan. Maar dat kan toch geen toeval zijn, want deze wordt veel aangevraagd. Gerard, Marlies, Lotte, Paul en vele anderen al de hele week vonden dit de ultieme short Track. Namelijk Queen. En ja, hoe kan het nou dit goud ook anders? Met We Are the Champions. I paid my dues, time after time done my sentence but committed no crime and bad mistakes I've made a few Everything that goes with it, I thank you all. But it's been no better. Road. Hij is terug, de nieuwe Honda Prelude.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 Plus, waar gewerkt wordt, werkt exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfsoftware die altijd werkt. Bij Plus hebben we naast laagblijvers ook de beste aanbiedingen. Zoals Campina Lang Lekker, een literpak, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus. De Kippieplank. Die bezorgen we gewoon thuis. Super. Kijk op kippie.nl. Kippie. Geniet maar even van dit McDonald's momentje. <klaars>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 Auto. Je rijdt de Suzuki EV.